van 1 uur ...voor de aanslagen vanochtend in de Iraanse hoofdstad Teheran. Terroristen hadden het voorzien op het parlementsgebouw... ...en het mausoleum van Ayatollah Khomeini. De aanval in het parlement zou nog altijd gaande zijn. Een onderminister zegt dat de aanslagplegers zijn omsingeld. Iraanse media melden dat in het parlementsgebouw... ...vijf tot zeven doden zijn gevallen. Bij de aanval op het mausoleum zou een van de terroristen... ...zichzelf hebben opgeblazen. Of daar meer slachtoffers zijn gevallen is niet bekend. De Veiligheidsraad in Teheran is in spoedzitting bijeen... Inwoners van de stad wordt aangeraden het openbaar vervoer te mijden. PVV-leider Wilders wordt niet vervolgd voor uitspraken over de islam... die hij in 2015 in Wenen heeft gedaan. Wilders zei toen onder meer dat de islam een ideologie van oorlog en haat is. De Oostenrijkse justitie had Nederland gevraagd... om de vervolging over te nemen, maar het OM in Den Haag wijst dat verzoek af. Duitsland heeft definitief besloten om zijn militairen uit Turkije terug te trekken en te verplaatsen naar Jordanië. Duitsland is boos dat Ankara het niet toestaat dat Duitse parlementariërs de militairen op de luchtmachtbasis in Ninserlik bezoeken. Wanneer de 260 militairen worden overgeplaatst is nog niet bekend. De politie heeft foto's online gezet van verdachten die betrokken waren bij de voetbalrellen op 7 mei in Rotterdam. Op die dag verloor Feyenoord van Excelsior en slaagde er daardoor nog niet in om landskampioen te worden. Na de wedstrijd braken in de stad ongeregeldheden uit. Van de 46 verdachten die de politie op het oog had, zijn er inmiddels 30 herkend. De overigen staan nu herkenbaar op de politie-site. De politie vraagt de hulp van het publiek om de mannen te identificeren. Het, weer. het is eerst nog vrij onstuimig met veel wind en een aantal buien. In de loop van de middag klaart het vanuit het zuidwesten op en neemt de wind wat af. De temperatuur ligt tussen de 15 en 19 graden. Morgen een paar graden warmer, maar nog wel wisselvallig. Dit was het... ZFM. De... Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De Randstad viel op de A27, Utrecht-Gorkum. Tussen Hagestein en Lexmond, 5 kilometer door een kapotte vrachtwagen. De rechte is dicht. Tot zover de verkeers...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 waar we ons die andere schönen auto's anschauen konnten. En daar hebben we karten gespielt met een andere deutsche familie... die so ungefähr 6 stunden lang neben ons fuhr. Zwaar in een kleine Opel, maar het ging niet. Maar dan hebben ze also uh, helemaal niets gezien, hè? Ja, also we waren dan sonntagnacht bij Arnheim... waar ik meiner vrouw mal dat Kröller-Möller-Museum zeigen wollte. En daar zijn we also tatsächlich bis op 60 kilometer voorbij Dann fuhren wir also weiter Richtung Enschede, ja? Meine Frau und meine Schwiegermutter haben dann im Auto Kartoffelklöse gemacht. Und als wir dann zweiten Ostertag, also Montag, in Enschede eintrafen, wurden wir durch ein paar sehr liebenswürdige junge Leute umgeleitet, weil Enschede einfach voll war, ne? Oh, aber das war der vierte Dachal. Und sind Sie darüber durchgegangen? Ja, also die Situation im Auto war dann schon ziemlich schlecht, ne?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 Maar dat war das een verschrikkelijke Pagen voor jullie, hè? Ja, also, het had schon mal Schlimmeres gegeven, hè? <laughs> ja, vrienden, ja, lacht jetzt de Bastik. Once there were green fields, kissed by the sun. Dat nummer dat heet Greenfields. Prachtig liedje trouwens. En uh, daarvoor een hilarisch uh, fragment uh, van Gregor Frenkel Frank. Ik verbaas me over zijn Duits trouwens. Maar uh, Gregor Fren Frenkel Frank, zo heet de man. De broer van Dimitri. En uh, de, uit het legendarische KRO-radioprogramma Cursief. Dat was toen de tijd hilarisch altijd uh, op de radio. Het waren korte programma's. Met, met daarin uh, toch wel hele. Beroemde mensen: Nettie Roosevelt deed er mee, Gregor frenkel Frank deed er mee, Frans Halsema deed er ook aan mee, uh, Gerard Cox deed er aan mee. Uh, en er zijn dan. ik zal er nog wel eens een paar meer uitzoeken de komende tijd, want dat is eigenlijk vrieselijk leuk die Gerard Cox bijvoorbeeld hoort tussen Surinaamse minister van feestzaken en zo. Ja, die was ook hilarisch, inderdaad. <laughs> ja, en de Surinaamse minister van verkeerszaken en zo, Hamilton D. Wagenpark. Ja, dat is echt helemaal geweldig. We gaan er dan wel eens meer zoeken de komende tijd, want het is best leuk. Ik zal dus een aantal verzamelen. Ja, dat is wel leuk om te doen. Goed, uh, uh, wat wou ik oh ja, we krijgen zo natuurlijk een kwart over de confrontatie. De en Jawel, dat ik en en Kabeljauw zo twist. Jawel, gaan we zo doen. Maar eerst nog even een, uh, een, een, een, een mooi nieuwe plaat. Ja, dat gaan we ook doen.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 Phone sound like thunder Some stupid guy trying to reach another number hey, Everything is wrong since I last saw you baby I really wanna see you. Well, you Don't mean maybe I'm doing everything Trying to make you see That I belong to you honey You belong to me Come on I wanna see you baby Come on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 The, The Beatles, Beatles. The, The Rolling, Rolling Stones Stone. The Beatles, Beatles. Love me too. Ooh, love me too. Ja, een heerlijke confrontatie. Yeah, love me too. Ooh, love en uh, dan ga je natuurlijk zeggen, wat is nou de huiskamervraag? Uh, waarom deze confrontatie? Nou, dat zou ik je vertellen. Uh, ja. Maar uh, u hoort de Beatles, of de Stones tegenover de Beatles. En uh, dat gaan we elke woensdag doen, rond kwart over één, zo'n beetje. Uh, en de overeenkomst tussen deze twee platen was... dat het voor beide bands hun eerste single was. Nou, voor de Beatles geldt dat niet helemaal. Maar, uh, want ze hebben ooit wel eens eerder een singeltje gemaakt... dat heette My Bonnie, maar dat was met Tony Sheridan als, uh, als zanger. Maar als Beatles was dit hun allereerste single, Love Me Do. En dat geldt ook voor Come On, een uh, Chuck Berry cover. En uh, dat was de allereerste single van The Stones. En weet je wat nou het leuke is dat het vandaag, 7 juni, de dag is... dat dat nummer uitkwam in 1963. Dus dat, dat was de, de allereerste... of was het 62? Nee, 63. Was de dus, dus vandaag is dus de dag... dat de allereerste single van The Stones uitkwam. En dat was het nummer wat je daar straks hoorde. En uh, dat heette dus Come On. En dat was een liedje van Chuck Berry. Dat dan weer wel. Daarvoor uh, hoort u nog een nummer dat heet The Persistence. En dat was een nieuwe single van Elbin Lee. Niet van Elvin Lee, dat is een heel andere meneer. Maar dit was Elbin Lee en zijn nieuwe plaatje. Ja! Goed, uh, eens even kijken. Even de klok. Ah, We kunnen nog even. En we gaan dus vrolijk verder met de volgende plaat. It Marika Heckman. Hackman, zo heet het meisje. Het een nieuwe plaat en het heet... Time's Been Reckless. En uh, van nieuw gaan we weer naar oud. En uh, iets moois. Linda Ronstadt. Samen met uh, Amy Lou Harris... Een mooie plat, ja. I'm a dancer. Ron staat samen met Emmy uh, Lou Harris, de twee uh, Grand Ladies of Country Music, natuurlijk. Zo kun je dat al vanzelf, de twee Grand Ladies of. Uh, ja. Doordat het heet I'm a dancer. Nou, dat ben ik dus niet. Nee. Een breinplaatje plaatje voordat we straks naar het regionieuws van half twee gaan en u het prachtige stemgeluid van Deb weer even hoort. Maar dan moet we nog heel even gedeeld hebben. Want ik heb nog een plaatje van uh, Ronnie Lane. Ja, Ronnie Lane was een jongetje dat vroeger in de Small Faces speelde. En later ook in de Faces. En dat heet Roll On, Babe. Het is ook weer heel apart. Leuk. Luister en huiver. ik Samen met Slim Chance. En dat heet Roll on, babe. Rol maar door, liefje. <laughs> Oké, okay, uh, het is iets over half één. Uh, over, over half twee, alweer twee minuten over half twee. Dus hoog tijd. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... Web Sweers. Goedemiddag. Bij een aanrijding op de Drie-Merenweg gisteren bij Vijfhuizen... is een 32-jarige vrouw uit Haarlem overleden. Doch door nog onbekende oorzaak raakte de vrouw de macht over het stuur kwijt... vloog over de middenberm en kwam op de weghelft terecht... voor het tegemoetkomende verkeer... Hier botste zij op een andere personenauto bestuurd door een 50-jarige Hoofddorpse. De Haarlemse raakte ernstig gewond en overleed ter plaatse aan die verwondingen. De vrouw uit Hoofddorp raakte vermoedelijk gewond door het uitklappen van de airbag. Zij werd onder meer met gekneusde ribben overgebracht naar het ziekenhuis. De N205 is in beide richtingen tijd afgesloten geweest... en de verkeersongevallendienst heeft een onderzoek gestart naar de exacte oorzaak. Dit was gisteren in Haarlem. Vanmorgen is er in Haarlem in de koude hoorn, het spaarne bij de koude hoorn, een uh, overleden persoon aangetroffen. Een voorbijganger zag iets drijven in het water ter hoogte van die koude hoorn en alarmeerde de hulpdiensten. Politie, brandweer en traumahelikopter gingen naar het water toe, maar al snel bleek de hulp niet meer te mogen baten. Het slachtoffer was al overleden. Er wordt onderzoek gedaan door de medewerkers van het Fronsies opsporingsteam. Uh, er is ook gisteren iets vrolijks gebeurd in Haarlem. En dat gaan we even scrollen, wij even voordoor door over ons nieuws. Een 99-jarige vrouw uit Bad Hoevendorp besloot dat zij nog eens op avontuur wilde gaan... voordat zij 100 werd. Alleen... Bij de politie kwam al spoedige melding dat zij op het busstation van Hoofddorp zat. Ze wist niet meer waar ze woonde en waar ze naartoe moest. Deze bijzondere avonturier bleek te wonen in een verzorgingstehuis in Hoofddorp. Al dus de politie. Met de politiewagen werd de 99-jarige vrouw in het bezit van een zeer sportieve rollator teruggebracht naar haar woning. De politie zei toen wij voorstelden om met de handboeien in stijl het verzorgingstehuis binnen te wandelen, werd het haar toch eventjes te gek. Eind goed, al goed. De vrouw was een avontuur rijker. De reddingsbrigade heeft het druk gehad de afgelopen dagen. Ze is meerdere malen uit moeten rukken met de strandambulance... over de stranden van Zandvoort en Bloemendaal. Een man kwam in zee terecht toen zijn katamaram omsloeg... en kitesurvers bleken in nood te raken door die storm. Eén kitesurver kon pas weer aan wal komen bij het strand van Parnassia. De vraag die dan ook rees is is het wel verantwoord om met deze zware golven de zee op te gaan. Mede omdat het ook zwaar is om met boten die zee op te gaan... want zodoende kunnen ook de redders in gevaar komen. De reddingsbrigade heeft geweldig werk verricht en reageerde sportief. Natuurlijk, als het je hobby is, nodig dit weer uit... om met kitesurfen de zee op te gaan. Maar wees gewaarschuwd, want ook met harde wind... kan die zee heel erg gevaarlijk zijn... Wij gaan naar het weer voor vandaag. ZFM luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Het Westkust weerbericht dus opgesteld door Lex van den Horen. Laat vandaag weten dat er veel bewolking is en blijft een buienkans. Later zal het opklaren... Het is een harde tot stormachtige zuidwesterwind En de kracht is 7 tot 8. De temperaturen vandaag woensdag 7 juni zijn circa 17 graden. Morgen donderdag is het overdag wisselend bewolkt En er is een vrij krachtige zuidwestenwind. In de middag gaat die pas wat afnemen. We hebben dus nog enige tijd met de storm te maken. Morgen lopen de maximumtemperaturen op naar 22 graden. En dat betekent ook de vooruitzichten wisselvallig en geleidelijk oplopende temperaturen. Blijf waakzaam voor de storm. En dan wensen wij u voorhand hele fijne dagen met die oplopende temperatuur. Bedankt aan Lex van den Horen. Te kijken, die zit helemaal een beetje sentimenteel te kijken, hier zo in de ja, studio. Ja, dit zijn werkelijk oude tijden die herleven. Ja. Zo lang geleden was dit nou het eerste nummer waar ik echt live mee zat te drummen. Is dat zo? Ja, ik had keurig klassiek les met de snade trommel, maar ja. als ik dan in de box onder ons huis één uur per dag mocht oefenen na overleg met de buren, was dit toch het eerste nummer. Feeling better. <laughs> ja. Jorn No Good van Linda nou, Ronstedt. En ik nou. voel me meteen alweer beter vandaag. Ja, ik dat, dat kan ik me voorstellen. Dat kan ik me voorstellen. Dat <laughs> ik gelijk weer lekker voel. He. <laughs> Helemaal terug in de tijd. En dames en heren, we weten wat er van terecht gekomen is. Want het is gewoon een hele goede drumster geworden. Ook dat nog eens een keer. Jorn No Good. En ik ga het u straks even laten horen. Dat het een hele goede drumster geworden is. Ja, laat ik dat doen. Ja, ga ik even doen ga zo meteen even uh, laten horen dat ze echt heel goed kan drummen. Het is toch wel echt een verjaardag vandaag. Ja, niets dan oh, verrassingen, joh. Nee, niets dan verjaardag. <laughs> jarige ja. moet je altijd een beetje verteren, zoals dat heet. Wat een heer. The time when you return and find me here zou je kunnen zeggen van uh, Sandra Reimer. Want uh, het is toch wel heel iets anders dan wat we eigenlijk een beetje van de gewend zijn. Meezingers, uh, gezellig. Uh, leuke, vrolijke liedjes en zo. Maar dit was een hele andere kant van haar. Die ik uh, persoonlijk wel heel erg kan uh, waarderen. I Will Wait For You was het nummer, oftewel Le Parapluie de Cherbourg. Uh, een stukje van uh, Michel Legrand. Die zei dus op een uh, fantastische manier lied horen. Twee, de Franse en Engelse versie, dus elkaar. Nou, mooi hier, Betoon Ruud, want ja. we kennen haar inderdaad van al dat luchtige en vrolijke werk, maar zo'n ja. hele goede zangeres, ook ja. aan ons verloren gegaan nu. Zo is dat. En uh, dat was het. Dus Sandra Remer, en we gaan even door met iets heel anders. Ja. Want we blijven natuurlijk ook onder. Want dit is die dat daar, aan de andere kant. Van <laughs> 88. Live in Hoeven, Aderich en Beverwijk. Jawel. veel blues maar dat hij met die dame daar euh, achter mijn schermpje. <laughs> en we blijven gewoon doorgaan, Ruud. Zo is dat, Lip. We zijn nog steeds lekker bezig en daar gaat het om. Ja, oké. Okay. I can get no satisfaction oh, arrangement van AutoVending, natuurlijk. Uh, en uh, gezongen. In dit geval daar alweer een meneer uit Zandvoort. En dat is Dane Clark. Natuurlijk, uh, dat is duidelijk. Dit is Nick Kershaw. Dit heb ik altijd een lekker nummer gevonden: En dat heet The Riddle. moderne versie van gemaakt, maar die vind ik wel geluk. Maar dit vind ik wel een hele mooie. We gaan denk ik zo'n beetje naar de laatste plaat toe. En dat is Randy Newman. Samen met The Eagles. Got a gun in my holster. rider in the rain. Got a horse between my knees. And I'm gone. Have been a desperado Raped in pillies Crossed the plain Now I'm Samen met de uh, Eagles. Op de achtergrond. En het liedje dat liedje heette Riders in the Rain. Heb je ook nog Riders in the Storm? Maar daar heb ik helaas geen tijd meer voor. Die had ik wel neergezet. Die Riders in the Rain, Riders in the Storm. Een beetje dat depressieve weer vandaag. Maar nou, helaas, dat gaat niet meer lukken. Want die duurt te lang gewoon. Waarom nou, waren we die tot morgen? Wat in het vat zit, dat verzuurt niet, zeggen ze dan altijd. Nou, dat geldt in dit geval ook. Ja, hé, via je show zit er alweer op. Jongen, jonge, jongen. En al eens van die heerlijke klanken aankomen. hè? Huh? Nou, het was maar een uh, genoegen hier te zijn. Ja, toch? Ja, ja, Leuk verjaardagsfeestje, toch? Heel leuk verjaardagsfeestje. En ook het enige verjaardagsfeestje vandaag. Oh, je gaat niet aan de borrel? Gewoon Ik mee. ga nu lekker luieren en uh, we gaan naar de volgende mijlpaal. En die vieren we oh, die vier weer groot. Oh, die vieren we weer groot. Oké. Okay. Wanneer is die? Over drie jaar. Ruud. Oh ja, Over ja. Drie jaar. Maar ja, time passes quickly when you're having fun. Ja. En we gaan gewoon steeds meer plezier maken. Zo is dat. <laughs> nou, jij bent nog weer voor volgende week uh, niet. Helaas. Maar... Nee. Uh, Goed, daar verzinnen we wel weer op. Maar uh, in ieder geval... Uh, nou ja, dames en heren... U gaat Bep veel meer horen op de woensdagmiddag. Uh, en dat vinden wij gezellig. En ik verheug me er enorm op. Nou, kijk, dat is <laughs> nou nog eens leuk om te horen. Morgen ben ik er weer... samen met Dolly uh, vanaf 12 uur... voor een nieuwe aflevering van uh, Zandvoort Lunch. En uh, voor nu is het... Uh, om, uh, is het tijd om tegen u te zeggen... van, Nou, ik hoop dat u... Uh, en niet van de weg wegwaait en uh, dat het allemaal goed gaat. En ik zou niet de zee opgaan, want het is wat onstuimig. Heeft u net al kunnen horen. Dat zou ik dus niet doen als ik u was. Voor nu. Nou, bedankt voor het luisteren en tot morgen. Dag!